politie getipt dat de voortluchtige overvaller voor een Tilburgse winkel stond en nam de benen toen hij in de gaten kreeg dat hij zou worden gearresteerd. Tijdens de achtervolging werden waarschuwingsschoten gelost en werd uiteindelijk een paar straten verderop gepakt. De man moest nog ruim vier jaar zitten wegens enkele overvallen.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 In New York heeft een man brand gesticht in het tijdelijk herdenkingscentrum voor de aanslagen van 9-11. De kapel waar stoffelijke resten van slachtoffers liggen is beschadigd. Ook de kleine monumentjes die door nabestaanden zijn gemaakt zijn door het vuur getroffen. De man van 26 is aangehouden. Waarom hij de brand heeft gesticht is niet duidelijk.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 En soms uh, zijn er van die uh, plaatjes... die moet je gewoon zo verschrikkelijk hard uh, draaien. Nou, dat, dat heb ik dan ook maar bij deze gedaan. Want het is uh, Heaven in My Hands... van uh, Level 42 Let's Hepplein. Dat moet je mij horen. Dat is totaal iets anders. Maar die jongens die hebben net als uh, een hoop uh, mensen... uit de jaren 80 besloten... om eens even een reunieconcertje in elkaar te zetten. Dat hebben ze meerdere malen gedaan. En uh, dat heeft ze toch ook uh, wel... het nodige publieke belangstelling uh, bezorgd. Kan ook niet anders, want dat is tegenwoordig in als je een zelfgerespecteerde band bent uh, uit de jaren 70 80 nou, dan doe je het toch nog eens een keertje overnieuw in 2000 dat hebben de police heeft dat uh, gedaan. Nee, level 42 heeft dat dus ook gedaan. Ja, en daar begonnen we dus Dit tweede uur van deze muziekboulevard Het is wel een beetje op zijn uh, Jan Boeren fluitjes uh, Ik heb niet uh, echt, uh, weet, weet ik van wat, vaste punten Daar laten we het dan ook maar even verder bij laten, laten we het gewoon maar over de muziek hebben Want dat is denk ik nog uh, veel, veel leuker Eerlijk gezegd, om daar het over te hebben Jaren negentig muziek Dat stond altijd een beetje in het teken van Jongens, uh, lekker een beetje ja, zaterdagavond in een clubje zitten en dan een beetje genieten van de, de dreunen die uit een bas komen, uit een basbox om het maar zo te zeggen dit was er eentje van Dance to Trends and the Power of American Natives uit 1993 Dynamite van Ik uh, Denk ik altijd aan een mutje aardappelen, maar dat is het dus uh, echt niet. Maar Mut dat is een zeer bijzondere band uit Groot-Brittannië. Want uh, ja, de Engelsen hebben een beetje patent op alles wat ze uh, een beetje met uitvindingen en dat soort dingen. Het is een glamrock band uit de jaren 70 en een klein beetje ook zelfs van de jaren 80. Maar in 1974 begon het, ja, min of meer het succesverhaal van uh, de heren van Mutt. Met een commercieel succes in de Europese hitparades. En daarmee scoorden ze in dat jaar drie nummer één hits. En in de twee hitlijsten van Nederland. Dit nummer dus, Dynamite, Tigerfeet en Lonely This Christmas. In de nationale hitparades stonden The Cat, Crapt en Lucy ook nog eens een keer op nummer één. Dus uh, ze hebben eigenlijk dus vijf nummer één hits, maar twee ervan, die tellen dus niet mee, omdat ze uh, gaan even uit van de top 40. Maar goed, uh, vanwege een ruzie met platenbaas Mickey Most en met schrijversduo Nicky Chin en Mike Chapman, en die Mike Chapman uh, is ook nog een van de mensen verantwoordelijk voor een aantal producties van de suite, begon Mut in 1975 met zelfgeschreven nummers op te nemen, waaronder de hit La En daar uh, nam de belangstelling van de Glambroek uh, nogal een beetje af. En de hits droogden ook al een beetje langzaam op. Ondanks de pogingen van de band om met een tijd mee te gaan en disco-invloeden in de muziek te stoppen. Eind jaren 70 viel de originele bezetting van uh, Mud uiteen. Maar Les Gray uh, legde zich daar eigenlijk niet bij neer. In de jaren 80 probeerde hij het nog eens een keer opnieuw. Maar uh, hij was vooral daarmee in Nederland, Duitsland, België en in Engeland... een graag gezien gast op gouden oude festivals. En ook verzorgde hij nog uh, geregeld televisieoptredens. In 2004 overleed uh, Les Gray aan uh, de gevolgen van uh, een uh, keelkanker... maar ook uh, de daarop volgende hartaanval was fataal voor hem... en hij overleed in een Portugees ziekenhuis. En Roy, Rob Davis, een van de mensen van uh, MUT... was ook verantwoordelijk voor het nummer van Cardi Minan... Can Get Out Of My Head... Dat was een hele grote hit in 2002. Dus dat is uh, een beetje stivoro voor de jongens die... Stivoro uh... op dinsdag 3 november 24 uur niet roken. En omdat iedereen weet hoe moeilijk dat is... mag daar best iets tegenover staan. Vandaar dat ik, Nicolette van Dam... met mijn hoogtevrees de ramen ga lappen van een wolkenkrabber. Wil jij dit zien? Meld je dan aan op stivoro.nl... en stem op mijn tegenprestatie. Dinsdag 3 november 24 uur niet roken. Doe mee op stivoro.nl. Goed, dat was dan een woord van onze sponsors... Weer verder met de muziek, en dit is Dusty Springfield met Summer Is Over.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 Is over. Dat uh, wisten we wel. Dusty Springfield uh, was het uh, rijtje waar we mee begonnen. Daarna. Uh, Nick Camen ook nog eens een keer een beetje vooruit uh, gestuurd door Madonna. Uh, want uh, in die periode werden er nogal veel dingetjes uh, samen gedaan. Tenminste, ze deelden in elk geval dezelfde producer. En de laatste single uh, die je net uh, kunt horen, dat was uh, de laatste ook van Robbie Williams. Weer helemaal terug van weg geweest. Een beetje ergens in een kliniek uh, gezeten. En uh, hij zag er op een gegeven moment niet meer uit. Opgeblazen toet. En iedereen dacht van nou is het toch wel zo langzamerhand een beetje afgelopen met die Robbie Williams. Maar nou nee hoor, ineens uh, komt hij uh, toch weer sterk terug. En deze single is daar toch wel uh, min of meer het bewijs van. Want daarmee uh, laat hij toch wel weer even zien dat hij nog wel degelijk een uh, meetelt in popmuziekland. Dat kan je toch wel eigenlijk wel stellen met, met deze single. Goed, gaan we weer eens even kijken. Wat hebben we klaar? Ja, ho, dat is ook heel leuk. Deze dame die ooit in de For Non Blondes heeft gezeten. Die is nu zeg maar een beetje de producer van Pink. En nou, dan weet bijna iedereen wel over wie ik het heb. De For Non Blond. Met, met die ene grote single die ze hadden. Hier is What's Up. That the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. De, de voor non alternatieve rockgroep uit de jaren negentig van de 20e eeuw. Zo wordt het dan omschreven. En de enige hit die ze hadden, dat was ook deze hit. De nummer één hit, What's Up. bekendste lid van die band was natuurlijk Linda Perry. Ze had een hele grote hoed op met zo'n stofbril van een, van een motor zeg maar, eigenlijk op. Daar was zij eigenlijk min of meer ook bekend mee. En nadat de Forno Blondes zeg maar zo'n beetje ophield, legde Linda Perry zich toe op de solo carrière. Maar dat deed ze dus niet alleen. Ik zei al, ze deed dus ook eigenlijk het productiewerk van onder meer Pink en Christina Aguilera. Dat zijn toch wel een beetje de belangrijkste wapenfeiten van deze Linda Perry. Dat zegt toch al heel wat, mag ik erbij zeggen. Goed, inmiddels bijna tien over half twee geworden bij deze toch wel wat druilige zondagmiddag. Maar ja, dat is ook al een beetje aangekondigd. Het gaat ook nu echt een beetje beginnen. De herfst zal deze week een beetje op toeren gaan komen. Het is een beetje over met ochtends mistbankje hier en een mistbankje daar en een beetje weinig wind. En af en toe een wat dik wolkendek en die stille herfstbladeren die dan nog nog ...eventueel nog aan het blad zitten. Dat is dan gewoon voorbij. Goed, uh, we gaan eens even kijken met uh, wat wij uh, er nog in hier uh, hebben zitten. Uh, 2004 was het uh, jaar van deze groep, de Shapeshifters. En Lolles Team was een hele grote knijper van een uh, song in uh, dat jaar. Ik geloof ook dat hij toen uh, heel erg goed heeft uh, gescoord in uh, de Eurohit van 2004. Komt er trouwens wel weer aan, hè? Heb gehoord en in de CFM wandelgangen een je begrijpen dat dat schijnbaar de dag na kerst is.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 vandaag gewoon tegengekomen. Daar had Michael Publet het over. Haven't met you yet. En van het uh, imago van uh, de ideale schoonzoon. Heb ik van de week ook even gehoord. Daar wil hij toch ook zo langs hand een beetje vanaf. Want het, uh, dat is hij min of meer een beetje spuugzart. Uh, dat, uh, beetje dat imago van. Uh, nou, weet uh, je dat nette kereltje. Nou hoor, zegt hij. Ik uh, ga gewoon ook lekker eventjes ergens bij de plaatselijke koffieshop. Uh, gewoon een uh, stiekje halen. En uh, dat ga ik lekker oproken. Daar... Uh, is het dan eigenlijk een beetje allemaal om begonnen met, met Michael Bublé. Haven't Met You Yet is trouwens de nieuwe single van hem. Daarvoor uh, hoorden we natuurlijk Vanessa Paradis. Ook daar is nog wel het een en ander over te melden. Want uh, die uh, Vanessa Paradis met die single in die periode... Uh, dan heb ik het over uh, Be My Baby. Was min of meer eigenlijk ook de periode dat zij uh, gevraagd werd om... Uh, in een, ja, een reclamefilm moet ik eigenlijk zeggen... Coco uh, een nieuwe parfum gaan promoten. En dat jaar uh, ontmoeten ze trouwens ook Lenny Kravitz. Inderdaad, die. Daar uh, had ze dan nog even wat mee. En juist dat nummer, uh, hey, Be My Baby... Dat was ook een van uh, de werkjes uh, van uh, Lenny Kravitz. Op de achtergrond dan voor Vanessa Paradis. Om daar een uh, hit mee te scoren. Heb ik nog één te gaan. Want als je Michael Bublé kan uh, draaien... In, dit, uh, in deze uitzending, ja. Dan moet je volgens mij ook uh, Alice Cooper kunnen draaien met uh, Hello Flies. Ga er maar eens even lekker voor zitten. Want het is een echte ouderwetse klassieker. Die zeker tot een nieuws uh, van 2 uur doorgaat. Uh, wat mij betreft, straks uh, ga ik gewoon verder met het programma Zondag in Kennemerland. Maar dit is een echte regelrechte rechterklassieker. En omdat het nog niet de normale Halloween is afgelopen, doen we deze er nog maar eens gewoon bij. Tot straks na 2 uur. Thank you.